Thank uh you. -huh. man niet gewoon weer. <laughs> hoe vinden ze het uit, hoe vinden ze het uit? Ja. Tee. Wat doe je toch? Kijken. Wat kijken? Foto's. Oh, oh, ik vreesde al het ergste. Hey. Ik zei, ik vreesde al het ergste. Zo. Nou, als jij een boekje zit te neuzen, betekent het meestal een ramp. Weet je? Uh. Ik zeg, als jij een boekje zit. <laughs> Roderick, wat moet je nou met het fotoalbum? Uh. Roderick, alsjeblieft. Ik ben getrouwd met een man, niet met een tuba. Zo overdreven. Wat is overdreven? Dat ik een tuba zou zijn. Nee, ik. Uh... Ik blader dit album door, hè, omdat ik eh, elk moment in ons leven hier weer terugvind op die fotootjes. Mm -hmm. Zes bij negen. <laughs> nou ja, <laughs> moet je dit hier zien, zeg. Kijk, ja. even, kijk eens even, kijk eens even, En hier, nee, nou ja. Was hij zo? Wie, als ik vragen mag? Roddy, als zuiveling. Oh. Ja, ja. Ja, maar hij leek toen al op mij, hè. Ja, ja, dezelfde stoere uitdrukking in zijn gezicht als ik, ja, ja. <laughs> Krijg je het weer? hè, eh, wat, hè? hoogmoedswaanzin. Hm, zo verdreven, zei ik al. <laughs> nou ja, zeg, kijk eens even de mormonje. Kijk eens even. Zeg, Jean, Jean, kom eens even bij me zitten. Ja. Kijk eens. Die Roddy. Ja. Ja. Hoe oud was hij toen ook alweer, weet je dat nog? Ja, een, een paar weken. Hmm. Zeg, Rodrik, weet jij nog waar hij geboren werd? He. Hoe zal ik het kunnen vergeten? De kraamkliniek. Ja, en herinner jij je nog dat je eens een keer de kliniek bezocht... En de directrice vertelde dat het betreden van de babyzaal alleen was toegestaan ja. op de daarvoor vastgestelde ja, ja, uren. Ja, ja, ja, ja, nou. <laughs> ja, maar op die daarvoor vastgestelde uren was ik ver weg. Dus uh, trok ik de stoute schoenen aan en ik besloot het risico te nemen. Baby, daar ook binnen? Jawel. Aha. Gisteren ter wereld gekomen, bij wijze van spreken. Ja, ja. Zes pond? Zo, zo, zo, zo, zes pond. De mijne is vier dagen oud. Zeven pond en zes onze. Nou, dat is niet gering. Nee waar? Zeg tussen haakjes, uh, ja, ja. Weet u wat dat betekent? Wat? De? Die uh, mededeling. Mededeling? Ja, ja, u weet wel. Die uh, speciale tijd om de baby's te oh, zien. Ja, <laughs> dat doet me altijd denken aan een de verkoping, weet u wel. Bezichtiging der goederen elke werkdag behalve tussen zes en zeven <laughs> ja. uur. Het verplicht u tot niets. moet je er niets van antwoorden, meneer. Oh nee? Wel, nee, meneer, we natuurlijk niet. Dat zijn nu eenmaal de voorschriften. Bezoek aan de babyzaal alleen tussen zes en zeven uur. Dat namiddags, voorschriften. Um, ja, hoe laat is het nou? Het is nou de avond negen uur. Uw baby is uh, daar binnen... Ja, zeker. Nee, nee, nee. Zes, broer. Zes. En de deur is niet op slot, hm? Nee, nee, denk van niet. Dat klopt, want ik was hier gisteravond ook al. Nee. Ja. Luister eens, meneer, wilt u erin? Ja, die avond, nee? Hm? O, kijk, eens dus hier... Ik heb mijn zoon pas eenmaal gezien, dus... Ja, dus kom dan, kom, kom, kom dan mee. Op de tenen. En houd u doodstil, hè? Ze zullen wel maffen, die kleine hummels. Hoeveel zijn er nog? Een stuk of twintig, stil. stil, stil. Blijf achter man. Sss. Aan het hoofdeind van de wieretjes, hè, staat de naam van de bewoner of ster. Hoe, eh, hoe is uw naam? Baker. Baker ah, Wilkinson. Heb je hem al gevonden? Ja. Wacht even. Ja, ja. wacht, ja. hier zijn we nog. Baker, ja. zit u wel? Ja, ik zit. Dus, uh, ik, uh, ik zal heel voorzichtig het lakentje wat optillen, dan, dan uh, kunt u het hoofdje zien. Zo. Hm. <laughs> wat denkt u erop? Lekker knulletje. Ja. Hij zou wat, uh, wat bijvetten. hè? Later. Hm? Ja. Oh. Uh, ja, ja, dat zou wel. Al... Ja. Ga eens mee, ga's mee, ga's mee. Hier, dit is onze baby. Ja. Wacht even, ik zal het puntje van het laken wat wegtrekken. Zo, wat eh, hm? zegt hij van dit exemplaar? Hm? Vind je dat haar, hè? Aardig kleurtje, vind u niet? Tuurlijk. Had hij al toen niet geboren, hè? Hm. In elk geval is hij dik genoeg, hè? Oh, het woord dik, meneer, vind ik niet op zijn plaats. Ik preferie liever het woord goed gebouwd. Ik vind hem toch een tikkie aan de zware kant. Wat nou zwaar? Zeven pond en zes ont, meneer, vindt u dat zwaar? Meneer, weet u dat die... <tie> ah. U hebt een van de baby's wakker geschreven. Ik heb helemaal niks wakker geschreven, meneer Baker. Ja, <tie> oh. hè? Huh? Nou ja, laten we nou maar in vrede staan maken dat we hier wegkomen. Ja, stil nou eens even. Meneer, we gaat, gaat, gaat u nou die, die kant langs, maar dan neem ik deze kant. Maar doe het zachtjes. Ja. Dus, uh, nou, die krijgen we nooit meer stil. Nee, nou ja, goed. Dat is allemaal begonnen. Ja. Laten we nou maar maken, achterweg. Ja, wel vlucht ja, dan, voordat de hoogzuster komt dat de directrice. Oh, dat... oh. Meneer Wilkens, bent u er nu al weg? Hier, hier is een kietje van Roddy, toen hij twee jaar was. Hij oh, nee, kijkt hier wel echt pinter uit zijn oogjes, vind je niet? Nee? Nou, daar heb ik je wel eens anders over horen praten, schat. Hmm? Weet je niet meer, s'morgens vroeg? Hoezo, s'morgens vroeg? Het ontbijt in die jaren. Uh. Uh, weet je nog niet meer hoe dat ging? Hmm. Oh, nou, dan zal ik je geheugen nog eens even opfrissen. Wil je nog thee? Ja. Elke maandagochtend is er het steeds hetzelfde liedje in de krant. Hopen en hopen ellendig nieuws. Ja, schat. Wil je nog thee? Lijkt wel, het lijkt wel of ze alle ellende van de hele wereld bij elkaar vegen... Hm? en opsparen tot de maandagochtend. Nog thee? Aanslagen en ongeredeldheden. Morgen en doodslag. Dalen van de lonen en een stijgen van de prijzen. Hm? Ja, graag half koppie. Ik begrijp niet dat er mensen zijn... die de voorkeur aan geven te leven in een chaos... Maar hoe kunnen ze niet leven in een beschaafde. in een beschaafde, vredige wereld? Nou ja, laat maar zitten. Hè? We kunnen beter dit bescheiden. etentje beëindigen. En de tijd staat niet stil. Het is al vijf over Oh! Wat nou, oh? De klok. Wat is er met de klok? Die. Uh, die. Uh, die staat stil. Wat. wat zeg je maar nou? Wat. wat. hoe. hoe. hoe? Ja, dat heeft Roddy gedaan. gisteren. toen ik aan het stof afnemen was. En hij pakte hem op en hij liet hem vallen. Vallen! Jean, maar. maar, maar hoe? hoe. Hoe laat is het dan nu? Hé, horloge, waar is horloge? Nee, nee, want dit wordt een ramp. Dit wordt een ramp, dat is er alleen. Het is tien over half negen. Waar zijn mijn schoenen? Waar zijn mijn schoenen? Geen paniek, geen paniek, schatje. Geen paniek, schatje. Lieve mensen, heb je je. weet je dat het tien? Nee, dan wel elf over half negen is. Andere schoen. Andere schoen, even andere schoen. Waar je hem gisteren gelaten hebt? Bij de huid. Daar is hij niet. Kijk dan onder de stoel. is hij ook niet. Nou, gisteravond hebben jij en Roddy nog met je schoenen gespeeld. Oh, wacht eens even, kijk eens in de keuken. Kijk eens in de keuken, de keuken, de keuken. Jarenlang zet ik die schoenen bij de haag neer en dan zeggen ze tegen je: kijk eens in de keuken, kijk eens hier, kijk eens daar. <laughs> nou, uh, hier is hij niet, hoor? Hier is hij niet. Misschien op het hoofd of op een politie. Ja, welke schoen is het, de linker of de rechter? Oh, Appeltje dat er naartoe. Huh? De vorige week was het mijn scheerkwast. Doe mijn boordeknopjes. Nou weer mijn schoen. De volgende keer is het misschien Mijn m, m, m, m, broek. Hier, hier is jouw. Wat? Nou, wat was hij nou? Wat was hij nou? Hij was in de kolenbak. waar heeft hij hem zeker gisteren ingestopt. In de kolenbak? Of er geen andere plaats voor was? Maar Mama, dit wordt de hoogste tijd dat we dat knaapjes orde regelmaat bijbrengen, zeg. Dat strenge hand. Ja, schat. Jazeker. En we moeten maar eens voor eens en voor altijd afleren dat wc-papier geen telefoondraad is. Dat je door het hele huis kunt hangen. En, en het leegknijpen van een tube tandpasta in mijn broekzak dat levert die me ook niet meer, hè? Jazeker, schat schatje. En die vaas die tante maken het ons heeft gestuurd. Ja, goed, goed. Het was wel een lor van het ding. Daar gaat het niet om. Stuk is hij niet waar. Nou, hij is stuk gesmeed tot zo'n lief. Heus, het is toch de hoogste tijd dat we daar een stokje voor steken. Ja, schat. Ja, ja, nou, nou die klok weer, die klok. Ja. ja, ja, schat. Schoen in de kolenbak. Ja. Ergens moeten we nog een hal toe hoor. Ja, schat. Zij vergeet je tas niet. Kijk nou eens, wat voor de aardigheid zijn de kinderen van McKinley. Maar daar gebeuren dergelijke dingen niet. Ha! ha, Wat is dat? Wat moet Wat moet die? Niets. Dan wil je alleen maar goeiedag zeggen. Oh, ja, ja. Zo. Ach, ja, ja. Kijk nou eens even. Hè? Wie hebben we daar? Jij kleine Schellem, hè? Ja, Schellepie Een Klokjes te hè? Ben jij niet En Roddy? Hm? Ja. Eh, wat? Oh, oh ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat is een lang verhaal, zeg. Ach, je bent nog nooit zo lang van stof geweest. Hij laat je zijn teddybeertje zien. Zijn... Een nieuwe. Oh. En dat bie. Nou, dat die betekent, Teddy Oh ja, ja nou, ja, oh. Nou, maar papi vindt Teddy een lieve Teddy. Ja, mm. mooie die, hè. Ja, daar, dat, dat, dat. Papi gaat weg. Papi, hè, gaat een boel centjes verdienen voor Teddy, en mamie, en Roddy. Mm. Die, die. Papie, herinner Herinner je je dit kiekje nog? Hm, oh, dat is dat ook weer. Jij en Roddy. Oh, ja, Roddy en ik aan tafel, ja, ja. <laughs> ja. Jij probeerde hem te voeren. Hm? Nou, dat was een giller. Kom nou, Roddy. Hij is dan groot grote jongen. Doe, eet het nou lekker op. Dan word je zo groot van... direct verschrikkelijk boos. Je kunt zo'n kind toch niet dwingen te eten, Jean? Ik dwing hem helemaal nergens toe. Nee, goed, Je moet zo'n kind alleen maar aanmoedigen. Hè? Je moet hem uh, zijn karakter laten ontplooien. weet je wel? Nee, je moet met, met goed gekundeerde. Silfter! Met goed gefundeerde voorbeelden komen aan Ja, laat ik je nou eens eventjes laten zien wat ik bedoel. Nou en zijn benieuwd. Weg. Laten we eens nou even voor die tafel. Met het. Kom eens hier zo. Maar eerst de lepel. De lepel waar is de lepel. Juist, juist. Roddy. Roddy. Roddy luistert naar je oude vader. Hè? Ja, en doe je mondjes wagen wij het open. Dan kijk je naar lachen. Hè? Ja, dat is goed. Nee, nee, nee. Nee, nee. Niet zo. Nee, juist. Zie je wat, zie je wat, zie je wat, hè, huh? hè, huh? hm, smak, smak, lekker eten, ja. ja. <laughs> de enige reactie die ik tot nu toe bij Roddy kan opmerken, is een uitdrukking van grote verbijstering. Je moet hem niet afleiden, Ach. het gaat best zo, nou, open je mondje wijd, Roddy. Ja, alsjeblieft, dit kind was Roddy, hoor, zie je wat, hoe fijn het gaat, hè. <laughs> je had ook op zo'n poezelige linkerhandje moeten letten, schat. Wat is zat vol gehad, ja, wat... het is midden in de roos, ja, hè. Doekje, doekje, doekje, geef me nou dan eens een doekje, hè. Zit het in mijn nek? Rommel. Rommel nou, ja, zo, zo, zo. zo. Ja, ik geef het niet op, nog een keer, nog een keer. Roddy, nog een keer. Ja, nee, zo. Ja, dus, nee, Roddy, nee, niet tegen het behang. Ach, dat geeft toch niks, schat. Je kunt het eraf halen straks. Laten we dat nog eens eventjes proberen, hè, Roddy? Laten we het uh, nog eens proberen. Zo, lekker, hè? Smak, smak. Mm, mondje open. <laughs> Brave jongen. het Jongen, niet af mijn das. Maar je oh. moet hem op een slabbetje voor schat. Daar zijn ze voor. Ja, zijn ze. We hebben, we hebben alleen maar een beetje geduld met hem nodig. Hè. Het, kind, het kind weet niet beter. Oh, ik dacht dat zijn papi niet beter wist. Ja, nou dan nog eens even een keer de lepel. Waar is de lepel. Ja. Le oh ja, prachtig, prachtig. Nou, ja. Mondje, hè? Sorry, rondje. Wijd, open. Zo, ja, ja, ja. ja. En nou, Kerten, grote jongen. Een grote lepel vol gehakt. Hé, nee, happy, happy, happy, alsjeblieft. Nou, hm? Is dat even een grote jongen of niet? Tjoch, ja, heb je wat, Jean? Het is, um, alleen maar een kwestie van tijd en van geduld, hè? Nee, Rodrik, oh, nee, nee! Niet in mijn oog! Lelijk marmel! Eh, Jean, Jean, haal eens een bakje maar! Ja, ja, ja, ja, ja. Kijk eens, Rodrik. Hè? Een fotootje van onze oude wagen. Ach, ja. Ja, de, de, de Tante Rosa. hè? ja. Was een fijn karretje, weet je nog wel? Herinner je je nog, hoe je steeds op jacht was naar een tweedehands ja, wagen? Ja, ja, ja, en ik was rijden op krantadvertenties. En ik heb nog steeds naartoe. Nou, ja. nou, het waren de karretjes wel. Hm? Oude wrakken, zelfgemaakte auto's, stukken schroom. Oh, ik weet nog heel goed de dag te herinneren dat ons een wagen werd aangeboden. Oh, ja. Dat was in... Ja, ja, in, ja, in uh, uh, ja, waar was dat nou? Uh, was dat niet in Paisley? Ach ja, natuurlijk, dat oude ding stond in Paisley. Ja. Nou, hier moet het zijn. Wat was het nummer ook alweer, Jean? 69. 69, dat klopt, ja. Maar laten we nou één ding afspreken, zeg hè? Mm -hmm. Ik doe het woord, hoor. Maar als jij je gang gaat, dan meer ze je een helikopter aan. Hm. Misschien rijdt hij alleen maar als je er een muntje in gooit, wie weet. Stil, stil, daar komt iemand. Oh, ja, Goeiedag, mevrouw. Wij komen naar de auto kijken. Auto? Jammer, mevrouw. Ja, u heeft er immers een advertentie in de krant gezet. Oh, ja. Ja, mijn man is niet thuis. Oh. Maar als ik even de wagen mag laten zien. Ach, dat is buitengewoon vriendelijk voor u, mevrouw. Maar hij staat achter het huis, als hij even mee wil lopen. Ja, graag, als het niet te veel moeite is, natuurlijk, hè. Het is wel een grote wagen, hoor. Maar misschien is het net wat hij zoekt. Ah, als hij nog niet al te groot is. Ontzettend. Niet te geloven. Ik zal het trappetje even uitleggen, dan kan u even een kijkje binnenin nemen. Oh ja, zo, dat is beter zo. Hup. Oh, nou, nou. Oh. Ze mogen die veren wel eens smeren, zeg? Nou, als ik niet beter wist, zou ik zeggen dat het een soort bus is. Ja, het, is uh, het is meer een kamer met gebruik van keuken, als mij je vraagt. Hoeveel paardenkracht heeft die motor wel? Uh, 132, geloof ik, toch? Nou, daar kunnen ook met gemak 132 paarden in. De hangen zoals gordijntjes voor de ramen. Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, als we deze behuizing nemen Jean, zien, dan kunnen we beter onze woning van de hand doen voor een zacht reisje, niet? Twee huizen erop nahouden, dat heeft, heeft helemaal geen zin. O, wat is dit voor een lawaai? We houden, dat is te klaksen. Ik, ik leun er tegenaan met de elleboog. Oh. Neem me niet kwalijk. Nee, natuurlijk niet, mevrouw. Mag uh, ik vragen, er is zeker geen, uh, geen bovenverdieping bij, hem, mevrouw? <laughs> nee, nee, dat nou niet oh. meer. Ja, dat is jammer. Ja, wat we dan verder nog gaan, zouden willen zien, dat is een uh, deurlopend balkon rond het hele geval. Hoe u wel? Uh, voor mijn man stil ging leven, heeft hij hem jarenlang gebruikt. En wat doet uw man dan wel, mevrouw? Begrafenisondernemer? Ja, en bijna hadden we die andere wagen gekocht in, uh, in Edinburgh. Oh, Weet je dat, die? <laughs> oh nou, ja, natuurlijk. Die deed me denken aan een legertank. Als u nou uw voet even op de pedaal zet, zetten. Uh, wat, uh, deze? Ja. Oh, uh, uh, ja, uh, uh, ja. Ja, ja, ja. Kijk u dan even die hefboom ervoor. Uh. Maar, maar doe het kalm Man? Ja. Hebben. Ja, dan zal, ik, uh, dan zal ik die koppeling wel voor mijn rekening nemen. Houdt u wel een contactsleuteltje in de gaten? Hè? Die willen we nog wel eens uitschieten als ik start. Oh, dit is uh, dit, dit dingetje, hè? Ja. Uh, uh, ja, ik heb hem in de gaten, ja meneer. Zeg, die, die handrem, die lijkt me wel een kikkie los te zitten. Oh, uh, wacht even. Als u die nou met uw andere hand vastpakt, dan bedien ik gelijk de versnellingshendel. Tenminste, als u meneer bij de show kan komen. Nou nou, mijn handen en voeten zijn niet meer vrij. Hoe is het bij jou, Jean? Het enige wat ik nog niet vasthoud, is het schuifdak. Klaar? Klaar voor onderwater. Wilt u de veiligheidsschoor vastmaken? Dan de sigaret het alsjeblieft. Ja, ik kan er wel grappig maken, maar wacht maar eens even tot hij rijdt. Oh. Ja, als u dan maar opschiet, want ik krijg overal kramp. Nou, uh, nog één ding. Als ik sterf, laat laten als de wind. Dat stukje snoer los. Begrepen. Klaar. Klaar. Roderick, weet hm? jij nog hoeveel we voor die eerste tweedehands wagen hebben betaald? Ja, ja. ja, ja. 540 gulden. Ach, ja... <laughs> Ja, nou, ik zal mijn levensdagen niet vergeten hoe we moesten scharrelen... om het geld bij elkaar te krijgen. Ja. Hé, hey, hey, wie is die snuiter op deze foto, zeg? Wie is die snuiter op deze foto? Yeah. Snotgraas van hiernaast. Als je me nou snopt, is, is dat Snotgraas? Hmm. Nou, die zou ik niet eens herkend hebben, zeg. Hij ziet hier heel veel jonger uit. Nou, ja, vind je dat gek misschien? Een man werd op slag tien jaar ouder toen jij het plan had opgevat onze oude open haar te vervangen door een nieuwe. Hé hé, hé hé, je moet er weer zo nodig over praten, hè. Nou, het is nog een wonder dat ze vriendelijk tegen ons bleven doen na dat avontuur. Het wordt met de dag kouder. We zullen er echt vandaag of morgen een vuurtje moeten stoken. Ja, en dat is nou precies waar het hier om gaat... Hmm. Voor de volgende maand hebben ze geen tijd om eraan te beginnen. Mag ik vragen, wie is ze? De, de, de metselaars. De metselaars, oh ja. Nou, uh, ik hoor het al, Dat doe ik het zelf. Oh, nee, Roderick, alsjeblieft niet. Ja, hebben we dan een keus? Hm? We kunnen toch hier niet de volle maand lang blijven zitten wachten tot het heren metselaarsbeliefde is langs te komen? <laughs> nee, er moet een nieuwe schorst in komen, hè? dat weten we. Nou, alles wat we te doen hebben, dat is de oude eruit te breken en een nieuwe op te bouwen. Wat gaat papa doen, man? Wat gaat doen? rustig zitten wachten tot de mestlaars komen kinderen. Yes. Papa piekert er niet over. Nee, papa heeft er een boekje over gelezen en er is helemaal niks aan. Ja. Als je boekje je dat voorschrijft dan ben ik er helemaal niet door op. Lieve schat, een kind kan de vast doen. Wat? Ja. Voor alles wat ik te doen heb dan is, is hakken tot de boel loslaten. Ik oh, mag je helpen papa. Ja, ja goed, goed, goed, goed, goed, Weet je wat je doet? Loop even naar de keuken, pak allebei je bezem... en dan mag je dat tuin bij elkaar peken. Jij hamert mij te veel. Ja. Hou dat toch op te zeuren, hè? Zeuren? Zeuren, ja. Zijn jullie me niet kwalijk. Je bent al sinds maandag bezig en de familie Stotplaats vraagt zich zeker af... wat die Harry allemaal te betekenen heeft. Ze hebben gasten vanavond. Zondin, die gasten zullen er niks van horen. Nee, mag er helemaal niet al door, Harry? Ik ben er helemaal niet dol op, als je dat maar weet. Oh, nou. Eh... Dat is dan dat. Eh, ja, zeg als jij nou eh, die koevoet neemt. Jean hier, dit. Wil jij het dan aan de andere kant van de haard gaan staan? Ja. Jongens, jullie staan verschrikkelijk in de weg. Ja, hier. Ja, we ja. Eh, ja, dat is goed ongeveer. Ja. Nou, nou, Jean. Vrekke. Ja, kom, kom, kom. kom, kom. kom ja, <hijen> <Zo>. <hijen> dat staat die koevoeten eens even hier, zie je? Ja, je. Ja. Dankjewel oh, oh, dan zal ik hier ook nog even iets loswerken. werken. Nee. We. Alsjeblieft. Goed. Zie je wel dat er helemaal niks aan is, hè? Oh, toch, is wat god. Oh ja, dat is het. Ja, dat is het jongens. Ja, ja, ja. Zo, nou ga ik er even in, hè? Oh, oh. Ga ik er Dat oh, zal ga... heel veel moeite kosten, maar goed, ik ga erin Hè? Oh. Oh. Wat, oh, wat Is dat nou? Ik trap. Eh. Ja, ga ik eens even rondneuzen, hè? Ja. Nou, nou, nou, nou, nou, wat een rommeltje. Hè, hè? Ach, uh, Jean, geef oh. hey, me nog eens even een hamer en de buitenland. Wat ga je nou toch doen? Ja, wacht maar. dank je wel, even. Ja, dankjewel, dankjewel. Zo. Nou, ga ik eens even proberen, hè? Of ik die losse stenen eruit kan krijgen. Oh, mag ik je helpen? Vader, Help. nee. maar herrie, ik gaat Nee, Maak toch niet zo'n herrieschap. Dat zei je toch. Dat het... Ik hoop niet dat ik stoor, hè, dat ik zomaar met, met de muur in huis kon vallen. Oh, helemaal niet, beste kerel. Kom erin. De thee is net gezet. Wil je de suiker in? Weet je wat ik nou zo grappig aan deze uitzendingen van ons vind? Nou? Nou, dat we eigenlijk de... Ja, de, de spreekbuis zijn van de echte Wilkinson uit Glasgow, Schotland. Hm. Alles wat hij ons heeft laten spelen, dat heeft hij zelf meegemaakt met zijn eigen jeans, zijn eigen Sheila, Roddy. Oh ja, niet te vergeten, de nieuwste aanwinst, de Baby Jane. Ik weet niet hoe het met jou is en nou stappen we even uit onze rollen. Dan word je weer gewoon wie je bouwmeester. en ik... Jan Borkus. Maar de figuur van die alles beter wetende Roderick is eigenlijk een klein beetje... Een deel van mijn eigen leven geworden. Ja, begrijp me goed niet dat ik alles beter weet, maar, maar je begrijpt toch wel wat ik bedoel, nietwaar? Ik nou, geloof dat bij mij precies hetzelfde is. Ik zal nooit die dag vergeten dat de echte Roderick Wilkinson bij ons op bezoek was. Oh ja, ja. Maar ja, jullie lijken helemaal niet op elkaar. We de no, dat vind ik in minder belangrijk. Weet nee, nee. je, het, het boeiendste vond ik dat het ook maar een heel gewoon mens is. Mens die zo, zo schilderachtig over zijn gezin kan vertellen. Ook van de fijne kerel, mag je gerust weten hoor, Jan. Nou, wie is, mag ik je dan uh, namens Roderick Wilkinson danken voor je waarderende woorden? Hm. Zeg, nu heb ik voor jou en ik geloof zeker ook voor de luisteraars een verrassing. Ja, zet jij de radio eens aan en stem eens af op de Scottish Home Service. Waar wil jij ja, heen, Jij? Ja, doe het maar, doe het maar, doe het maar. Hé, <laughs> He, moet je luisteren. Dat lijkt me een hele mooie afsluiting van onze serie voor dit jaar. It's a very great pleasure for me to speak to you directly from NCRV in Hilversum. I hope you will like the programs you will hear about my family in Scotland. My wife Jean and my three children, Roddy, Sheila and Jane, send you their best wishes. Ik wens u veel plezier met die avonture van die Wilkinsons. Dat word u u gewenst deur Roderick Wilkinson, die ekte. I wish you all a very merry Christmas en een very happy new year. Ik wens u een goed kerstfeest en een gelukkig nieuwe jaren.